Ingrid Boutersen noemde het volgens een politieke uitspraak. Het bestuur van de NDP-partij van Boutersen deelt die mening. Boutersen zelf heeft zijn betrokkenheid bij de moord op 15 politieke tegenstanders al het ontkend. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij in hoge beroep gaat. De dader van de aanslag in het centrum van Londen is in 2012 veroordeeld voor terrorisme. Dat heeft de Londense politie bekendgemaakt. Het ging om een 28-jarige man uit de omgeving van Birmingham... die sinds een jaar voorwaardelijk vrij was. Gistermiddag stak hij vijf mensen neer. Een man en een vrouw overleefden dat niet. Voorbijgangers wisten hem op de London Bridge te overmeesteren... waar hij bij zijn aanhouding door de politie werd doodgeschoten. Premier Johnson zei na de aanslag dat het een fout is... om zware en gewelddadige criminelen vervroegd vrij te laten.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 Minister van Veldhoven gaat geen excuses aanbieden voor het stellen van een scherpe PFAS-norm. Ze bepaalde in de zomer dat grond die meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bevatte... te vervuild was om te verplaatsen. En daardoor kwamen veel bedrijven in de problemen. Gisteren is de norm verhoogd van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond. Het weer aan de kust kans op een bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Later overdag aan de kust nog steeds wat buien. Verder droog en zonnig en 7 graden. Dit was het NOS Journaal.